De Nederlander Jan Seybrand is niet voorgedragen om het centrale bankentoezicht van de Europese Centrale Bank te gaan leiden. De ECB heeft de Française Danielle Nouy naar voren geschoven. Ze werd al gezien als favoriet omdat het Europarlement de voorkeur geeft aan een vrouw. Ook leken de kansen van Seybrand kleiner omdat voorzitter Dijsselbloem van de Eurogroep al een Nederlander is. Een Duits ziekenhuis heeft een schadevergoeding van 120.000 euro betaald aan de nabestaanden van een oud patiënt van de omstreden neuroloog Jan Steur. Dat meldt RTV Oost. De patiënten belanden in een rolstoel nadat Jan Steur een ruggenmergpunctie had uitgevoerd. En zo overleed begin dit jaar. De advocaten van de nabestaanden zien de schadevergoeding als een schuldbekentenis. De ziekenhuisdirectie ontkent dat. Het stelsel van Amerikaanse centrale banken, de Fed, verwacht dat het economisch herstel in de VS zal doorzetten. Daarom kan worden begonnen met het afbouwen van het stimuleringsbeleid voor de economie. Blijkt uit vet notulen. Nu wordt elke maand voor 85 miljard euro aan schuldpapier opgekocht. Deel daarvan komt nu weer vrij voor investeringen. Het weer vandaag vooral in het Zuidoosten nog. Motregen of natte sneeuw. Op andere plaatsen droog. En het wordt zo'n 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Renssen. Goedemorgen op deze donderdag 21 november. Duizenden ontheemden en rebellen die rovend en plunderend... door de Centraal-Afrikaanse Republiek trekken. Grote zorgen, bij onder meer de VN... over het bloedige geweld in het hart van Afrika. Koert Lindijer reisde af naar de stad Bosangoa. Dat is het centrum van het conflict. Hoort u dus vanochtend meer over. U hoort meer ook over de hertelling van stemmen in Alphen aan de Rijn. De lijsttrekker van GroenLinks legt uit waarom dat nodig is. Problemen met drugsoverlast in Venlo. De boosheid van Timmermans over Bosnië. En onze correspondent... In Parijs weet meer over de aanhouding van een van de verdachten. Naar de schietpartij, bij de krant Libération en bij La Défense. We laven ons ook nog eventjes aan Monty Python... en natuurlijk aan Minor Remmers. Oh, krijgen er een stijve nek van, zeg. Als je naar het topje van het nieuwste betonnen kolos staat te kijken... ze hebben er zelfs rode lampjes op geschroefd... zodat ook piloten hem zien staan. MUZIEK ik ben benieuwd. Muziek hebben we ook vanochtend. Onder andere van Crowded House. It took us all, it took us all. Pushed apart the mountains and the tide, it took us all. Zes. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over het nieuws van de afgelopen uren. De Franse politie heeft een man aangehouden die ervan verdacht wordt... maandag een fotograaf te hebben neergeschoten bij de krant Liberation. Correspondent Ron Dinker vertelt hoe de politie de man heeft kunnen aanhouden. Nou, het begon met een getuige die uh, de verspreide foto's had herkend. Hè, de foto's die de politie had vrijgegeven gisteren en eergisteren... volgens het persbureau. AFP gaat het zelfs om iemand die uh, de uh, aangehouden man heeft gehuisvest. Die dus een huisgenoot was van de man die nu is aangehouden. Agenten vonden de man in een auto in een ondergrondse parkeergarage in Parijs. Hij was niet aanspreekbaar. Volgens uh, onbevestigde berichten, is dat omdat hij buiten kennis zou zijn. Hij zou medicijnen hebben gebruikt die ervoor zorgen dat hij nu bewusteloos is. Uh, mogelijk heeft hij dus geprobeerd misschien wel zelfmoord te plegen. Hoe dan ook, hij is niet aanspreekbaar op dit moment. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis. Uit DNA-onderzoek is vannacht gebleken dat de arrestant inderdaad de man is die gezocht werd. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd de Schutter in 1998 veroordeeld voor zijn betrokkenheid in de zaak Pain waarbij in 1994 vijf doden vielen. De aanstaande vrijlating van de Greenpeace-activist Mannes Ubols... komt net op tijd. Dat heeft zijn vriendin gezegd tegen een verslaggever van TV Noord. Ze was op het vliegveld van Wenen, waar ze een tussenstop had... onderweg naar Sint-Petersburg. Op dit moment ben ik moe. Uh, natuurlijk weer een heleboel emoties, uh, vreugde, blijdschap. Maar ook even een telefoontje van, uh, van Greenpeace... dat Mannes niet zo lekker in zijn vel zit. Die uh, gaat even fysiek niet zo goed. Dus uh, ja, dat baart mij op de... Moment de meeste zorg, hij uh, komt eigenlijk op, net, uh, op tijd een beetje vrij zo... dat hij uh, in ieder geval weer aan kan sterken. Nederlandse activisten Mannes Ubbels en Faiza Houlazen... komen mogelijk binnen 48 uur op borgtocht vrij. Inmiddels is het geld op de rekening van de Russen gestort, zei Sylvia Borren. Zij is directeur van Greenpeace, zei het in Nieuwsuur. Greenpeace moet 90.000 euro overmaken voor deze twee activisten. Is dat inmiddels gebeurd? Ja, dat is gebeurd. Ja. Dus het staat op de rekening waar het moet staan? Ja. Met behulp van de Nederlandse ambassade? Ja, dat klopt. Want het is niet zo makkelijk om uh, geld snel overgemaakt te krijgen uh, naar de goede plekken in Rusland. Daar heeft de Nederlandse overheid technisch bij geholpen. Straks in deze uitzending meer over de aanstaande vrijlating van de Greenpeace-activisten. Vijftig jaar na de dood van John F. Kennedy gedachte Amerikaanse president Obama zijn voorganger tijdens de uitreiking van de Presidential Medals of Freedom. Obama zei dat Kennedy ervoor koos om het Amerikaanse volk te dienen. Volgens de president is JFK 50 jaar na zijn dood nog steeds geliefd. This is a legacy of a man who could have retreated to a life of luxury and ease. But who chose to live a life in the arena. And that's why 50 years later John F. Kennedy stands for posterity as he did in life. Obama legde gisteren samen met zijn vrouw Michelle, oud-president Bill Clinton en dienstvrouw Hillary een krans bij het graf van John F. Kennedy. Het is komende vrijdag, precies vijftig jaar geleden... morgen dus, dat de president in Dallas werd vermoord. Verslaggever die gozen van ProNews... is in Den Haag mishandeld door Angolese diplomaten. Hij was op weg naar een debat in de Tweede Kamer. Waar onder meer een voorstel werd behandeld... om foutparkerende diplomaten harder aan te pakken. Voor het debat ging hij langs... De lange poten constateerde dat er auto's van de Angolese ambassade fout geparkeerd stonden. Hij sprak de eigenaren aan en die waren daar niet van gediend. Why does he park the car in? Oh. Don't touch the camera! Don't touch, Don't touch the camera! Don't touch the camera. De vlaggever werd meerdere keren in zijn gezicht geslagen. Hij hield aan de mishandeling een gescheurde lip, een losse tand... gekneusde kaak en een lichte hersenschudding over... zegt hoofdredacteur Dominique Weesie van Poon Het programma heeft minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... inmiddels om opheldering gevraagd. Ik hoor toch nu alleen uw kant van het verhaal? Ik Dan belt u dus die meneer even op en zegt... God, wat is er nou gebeurd, waarom werd u zo agressief? Dus moet ik nu tussen u en die meneer gaan bemiddelen... om een kant van het verhaal... Uh... Is, dit is geen gedrag voor, voor een ambassadeur, zo simpel is het. Ja, kunnen we het even serieus houden? CDA-kamerlid Pieter Omzicht wil dat Timmermans zo snel mogelijk contact opneemt... met de Angolese ambassadeur in Den Haag. Ik zou hier eh, echt de ambassadeur eh, heel snel ontbieden. Aan hem opheldering vragen wat er gebeurd is. En als het antwoord niet bevredigend is, dan kun je na de maatregelen overwegen. Mishandelde verslaggever van Pauw heeft aangifte gedaan... tegen het ambassadepersoneel. In een ludieke Amerikaanse reclame geeft bokser Mike Tyson... zijn voormalige rivaal Evander Holyfield zijn oor terug. 16 jaar na het beroemde bijtincident, weet u nog? Amerikaanse sportketen bracht beide Amerikaanse boxers samen. I'm sorry, Evander. It's je ear. My ear. I kept having my own eye... In 1997, B. Thyssen tijdens een wereldtitelgevecht... een stukje van het oor van Ivan Holyfield. Het lijkt nu dat de twee de strijd wel hebben begraven. Ik kijk voor u in de kranten vanochtend voor het eerst... en zie dat het AD opent met een verhaal over de gemeente. Rotterdam koopt in alle stilte schuld minima af, is de kop... De deal is verzwegen uit angst voor reacties van het publiek. De gemeente Rotterdam blijkt een miljoenen schuld van duizenden Rotterdamse uitkeringsgerechtigden te hebben afgekocht bij het Zilveren Kruis. De deal werd bewust stilgehouden, schrijft de krant. Ik zei het al, uit angst voor negatieve beeldvorming bij het publiek. Dan naar de Telegraaf. Prijsgevecht, hypotheken weer open. Concurrentiepauze voorbij. Vijf en een half jaar pauze kunnen de Nederlandse banken... vanaf 1 april volgend jaar eindelijk weer vol met elkaar de strijd aan... de gunst van de bankklant. Minister Dijsselbloem heeft laten weten dat de kans groot is... dat de Europese Commissie niet tussen beiden zal komen. Dan naar de Volkskrant. Interessant verhaal daar over de gevaarlijkste weg van Nederland. Dat zie zien ook op de voorpagina. Zo'n bekend beeld... Een, een weg, een provinciale weg, zonder een middellijn. Met op een boom een foto van uh, omgekomen jongeren. Het is een jongen en een meisje, stel waarschijnlijk. Een denkteken aan de Boekelseweg in Erp, gemeente Veghel. Hier vielen vier doden in vijf jaar tijd bij vier verkeersongevallen. U leest het in de Volkskrant vanochtend. Dan nog eventjes naar trouw. Die monnik brengt ex-leider China in het nauw. Monnik staat ook op de voorpagina. Mooie foto, Tibetaanse monnik Tubden den Blijft altijd hopen, zo laat hij weten. Na jaren juridische strijd is het deze monnik gelukt. Spanje heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd... tegen zes vroegere Chinese leiders. Een mijlpaal voor gerechtigheid, zo schrijft de krant. up. Uh -huh. Spells a crowd. Tim Knol was dat met Motion of Life. Het is 16 minuten over 6. We gaan naar Mino Remmers. Hoe is het inmiddels met je nek, Maino? Ja, ik sta naar het topje van de Rotterdammer te kijken. Dan krijg je dat, stijve nek. <güls> het is echt een enorm gebouw, hè. Hij is hoger dan de Erasmusbrug. Hij staat op de, ja, Wilhelminapier, hè. Hij is klaar. Vanmiddag is de sleuteloverdracht van het enorme gebouw. En de gemeente Rotterdam is de grootste... Uh, eigenaar, zeg maar, de, degene die die sleutel vanmiddag krijgt. Nou ja, de gemeente, iemand namens de gemeente. En uh, hij, ja, het is klaar. Er staan nog wel borden trouwens omheen, verboden in te rijden. Dus de weg is nog afgezet. En er staan twee enorme vazen voor. Dat zal voor de opening zijn, denk ik. Er zal nog wel planten in moeten. Maar in ieder geval, de hal beneden is heel verlicht, maar het topje. Het topje is heel uh, ver. Ja. donker. Is, is het en ook zo groot als ze, als op, ze zeggen? Ja vind ik wel. Ik sta te kijken. Ze hebben rode lampjes opgemaakt. Contourverlichting. Zodat inderdaad het vliegverkeer naar het vliegveld hier vlakbij, dat ze hem een beetje zien staan. En uh, ja, er zit een hotel in. Hè? En uh, Heel veel appartementen en kantoren. Daarvan is al gezegd, hebben we nog niet genoeg leegstaande kantoorruimte? Hebben we de Rotterdammer wel in zijn geheel helemaal nodig? Maar ja, projectontwikkelaars en nou, die kwesties komen zeker aan de orde deze ochtend. Um, we hebben gisteren trouwens nog eens even gebeld met de burgemeester... nou nee, de nachtburgemeester van Rotterdam, Jules Deelder... om hem te vragen wat hij er nou van vindt. Ik vind het wel een mooi gebouw. Maar je moet het zien uh, even in de rest van de uh, skyline van Rotterdam. Hè. En het is natuurlijk ja, het is ook het grootste gebouw van Nederland, geloof ik. En uh, ja, je weet het, er zijn uh, natuurlijk... Uh, Gemeentebesturen en zo die zijn er altijd zeer gevoelig voor, voor het hoogste of het grootste of het. Hè? Een beetje megalomanie is de, is de stadsbestuurder niet uh, vreemd. Het is alleen de vraag of, uh, of, de, of, of ze het vol krijgen. Het is natuurlijk zo dat uh, die planning van die projectontwikkelaars. Ja, kijk, daar, klop, daar klopt het natuurlijk allemaal bij. Oh, nee, dat, dat, dat, dat, dat komt allemaal in orde, maar ja, in de praktijk valt het een, waarschijnlijk een beetje tegen. Met het uh, tegenvalt het economisch tij, hè? Zo gaat dat. Maar goed, dat gebouw er staat, hè? En joh, een knappe vent die het daar weer wegkrijgt. <lacht> Leuk, hè? Ja. ja build, ik, ik, krijg nu weer, ik moet nu mijn hoofd kantelen, want in de hal staat een groot bord... maar dat hangt dan uh, half schuin. En dan staat Building the Rotterdam, Building a Vertical City... Designed by Rem Koolhaas, natuurlijk de architect. En heel veel prachtige foto's in een beetje de jaren stijl van New York. Hoe New York is gefotografeerd door Ruud Sies, fotograaf. Prachtige foto's van hoe dit gebouw tot stand is gekomen. Met hijskranen, takels, met uh, uh, bouwvakkers die op het topje van het gebouw staan. Waar dan nog een betonnen rand op moet. En natuurlijk dat prachtige water erlangs met op de hoek de Erasmusbrug. Vandaag is de sleuteloverdracht overdracht. En jawel, ja natuurlijk, wij lopen deze hele ochtend er alvast doorheen. Kijk, wat heb je maar weer goed voor elkaar, Mayno Remmers. In Rotterdam, bij de Rotterdam. Het grote gebouw daar, op de Wilhelminapier. Het is uh, inmiddels tien minuten voor half zeven. Wordt u rustig wakker, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Hoewel we uit de recessie zijn blijft het moeilijk een bedrijf te starten. Want banken zijn voorzichtig, geven vaak nul op het gekest. De Tweede Kamer en het kabinet willen daar wat aan doen. Op initiatief van het CDA gaan ze ruim baan maken voor zogenoemde kredietunies. Dat zijn corporaties waarbij ondernemers samen geld in hun pot stoppen... om anderen weer op gang te helpen. En in Nunspeet is er zo'n corporatie opgericht. Kom binnen. Welkom. V.E. Systems. Dit was uw bedrijf, hè? Dat was mijn bedrijf.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 En bij de bank is geld een doel. Is dat het verschil? Daar denk ik dat het heel is. Dat is mooi, maar u had dat middel ook anders kunnen gebruiken. Ja. Een mooie Lamborghini voor de deur. Nee, eh, meneer, het interesseert me helemaal niets. <lacht> Evert hey, Versluis, deelnemer aan het uh, coöperatief ondernemersplatform Veluwe. En uh, Louis uh, Dekkers die was in Nunspeet. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 Journaal.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 Rafael van der Vaart is voor langere tijd uitgeschakeld met een zware enkelblessure. International van Oranje viel afgelopen dinsdag uit in het oefenduel met Colombia. Middenvelder van HSV heeft een scheur in de binnenband van het gewricht en ook de buitenband is beschadigd. Afval van der Waart zal meerdere weken langs de kant staan. Sim de Jong viel in de eerste helft uit. De Ajax-aanvoerder zal vandaag een scan ondergaan... om de ernst van zijn blessure te bepalen. Voor Ajax zou het wegvallen van de Jong heel slecht uitkomen. Vorige week moest de aanvaller Siegterson al geblesseerd eruit... in de wedstrijd IJsland-Kroatië. Over de ernst van zijn enkel blessure is ook nog niets bekend. Amerikaanse skister Lindsay Vaughan heeft tijdens een training in Colorado opnieuw een zware knieblessure opgelopen. Bij een crash liep ze onder meer een ingescheurde voorste kruisband op. Normaal gesproken staat voor zo'n blessure een revalidatietijd van drie tot vier maanden. Ja, weet u het al, betekent dat het onzeker is of Vaughan in Sochi haar olympische titel op de afdaling kan verdedigen. Volgens Harold de Man, bondscoach van het Nederlandse Alpine skiën, zou dat echt een grote tegenvaller zijn voor de sport. Nou ja, ze is natuurlijk bij de vrouw is ze de superster. En ja, als zij niet bij de Olympische Spelen zou zijn, zou dat natuurlijk een enorm gemis zijn. Dus uh, ja, voor de skisport zou dat uh, uh, niet goed zijn, denk ik. En uh, ja, ik denk ook dat ze zelf er alles aan zal doen om uh, daar wel te staan. En uh, ja, heeft wel voor een uh, sensatie te zorgen. En het kan ook. Ik denk ook wel dat je met een uh, ingescheurde kruisband, als ze goed reageert op de therapie. Dat, uh, dat ze daar wel zou kunnen staan. Dus ik uh, schrijf er zeker niet helemaal af. Hmm. Nou, Harold de Man heeft nog wel vertrouwen dus in een goede afloop. En heeft ook wel een idee hoe de Amerikanen het gaan aanpakken. Ja, ik verwacht dat ze uh, uh, ja, met intensieve therapie en daarna hard trainen... dat ze gewoon uh, proberen haar uh, heel sterk te krijgen. En dat ze dat uh, ja, gemis van die, dat stukje kruisband... dat ze dat uh, gaan opvangen met uh, een heel fit lichaam.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 De Belangenvereniging Coaches betaald voetbal... had de zaak aan hangen gemaakt bij de bond. Omdat die van mening was dat niet Jansen op papier hoofdtrainer... maar assistent Schreuder in de praktijk de coaching op zich neemt. Volgens de KNVB staat niet beschreven op welke wijze... de trainercoach zijn taken moet uitvoeren. Tot zover de sport. Na half zeven een reportage van Koert Lindijer... vanuit de Centraal-Afrikaanse Republiek... waar een bloedig conflict aan de gang is. Dit is Radio 1. E. Eerst naar Jan van der Putten. Goedemorgen. Goedemorgen.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 En een Duits ziekenhuis heeft een schadevergoeding van 120.000 euro betaald... aan nabestaanden van een oud-patiënt van de omstreden neuroloog Janssen Steur. De patiënten belanden in een rolstoel... nadat Janssen Steur een ruggenmergpunctie had uitgevoerd. Ze overleed begin dit jaar. En dan nog het weer, vooral in het Zuidoosten nog motregend of natte sneeuw... en het wordt maximaal 6 graden. Nou, over de verkeersinformatie kan ik heel kort zijn. Uh, wij zouden graag nu met iemand van de ANWB spreken... maar krijgen we niet te pak. Wel gelukt, kijk eens aan. Ja, als je het maar genank genoeg rekt, dan lukt het uiteindelijk wel. Erwin de Hart, goeiemorgen. Sorry. Mag je nog te slapen? Nee, ik was in het buitenland bezig. Want in Frankrijk is het heel slecht weer. Oh. En daarom moest ik daar een stukje over schrijven. Sorry. Ah, nou ja, kan gebeuren. Vertel eens, hoe is het hier in Nederland? Ik heb uh, gewoon de dagelijkse files gelukkig in Nederland. Op de A7 Gelukkig? Richting. <laughs> nou, dan weten we de mensen weer waar ze aan toe zijn natuurlijk. Dat. Op de A7 Hoorn richting Zaandam. Tussen Afrit Averhoorn en Purmeren Noord 3 kilometer. Tussen Averhoorn en Weidewormen 8 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam bij Knopert Koenplein 2. A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Pernis en Spijkenissen 4 kilometer. Ook op de A15 richting Europoort. Tussen Spijkenissen en Rozenburg 2 kilometer. Dankjewel, Erwin. Spreek je later. Jo. En zo dadelijk...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 Bloedig geweld teistert de Centraal Afrikaanse Republiek. Een groep rebellen pleegde in maart een staatsgreep. En sindsdien wordt de roep om een interventie steeds luider. Afrika-correspondent Koert Lindijen reisde naar de stad Bozangoa, het centrum van het conflict. En ontmoette daar Renata Sinken van Artsen zonder Grenzen. De hoofdstad Bangui verlaten. Weelderig groen. Huppelende varkentjes langs de kant van de weg. Een man met een geslacht. Een koe achterop zijn brommer en een vrouw voorop de brommer. En kasave dat langs de kant van de weg ligt, te drogen. En daarna twee, driehonderd kilometer, dan zijn opeens de dorpen verlaten. De auto van artsen zonder grenzen waarin ik rijd. De chauffeur die durft hier niet te stoppen, dus we zoeven. Verder, soms zie ik ook een verbrand dorp. De bewoners zijn gevlucht uit angst voor de Seleka-rebellen. De Seleka-soldaten die uit het noordoosten komen tegen de grens met Soedan en Tjaat aan moslims... die hebben wraak genomen sinds ze de macht overnamen begin dit jaar op de christenen in deze dorpjes. De christenen hebben zich bewapend tegen die aanvallen. En er is een cyclus van geweld op gang gekomen in dit land. Angst en wraak. Aangekomen op mijn bestemming en de hemel heeft zich geopend. Duizenden ontheemden hier rond de kerk en ze zakken letterlijk en figuurlijk in de modderweg. Want ze hebben geen enkele bescherming tegen deze regenbui. En als het regent, dan lopen de toiletten over en het ruikt hier nu overal naar stront. Je gaat Moerier, Ik ga sterven. Riep een oud vrouwtje er net tegen me naar deze regenbui. De regen is uh, verminderd de volgende dag. En ik ben weer in de missie. Wat een rotzooi is het hier. Het kan niet gezond zijn hier. Um, heel veel huisjes zijn inderdaad onderstroomd. Mensen zie je al bezig. Om zelf afvoerkanalen te graven om het water uit hun huizen te krijgen. Renate, u bent hoofd van de missie van Artsen zonder grenzen, MSF. Dit ziet er een beetje uit. Het is een tijdbom als het hier blijft regenen op deze manier. Alle toiletten lopen over. Je hebt één toilet voor 450 mensen. Dit is uh, absoluut een uh, potentiële tijdbom. Ik kijk inderdaad met mijn medische team, die zich erg druk daarom maakt. Wij proberen alles uh, te doen om ons zo goed mogelijk voor te bereiden om te re kunnen reageren op epidemieën. Bosongoa had een bevolking van ongeveer 30.000, 40 40.000. Hoeveel ontheemden hebben zich hier nu rond de missie verzameld? In de missie op dit moment wordt er um, ongeveer tussen de 25.000 en 35.000 mensen die zich op een gebied van kleiner dan twee vierkante kilometer uh, gezetteld hebben binnen de muur um, allemaal bij elkaar in de hoop voor veiligheid. Een plek waar ze dus gewoon door met zich met z'n allen bij elkaar te zetten zich veilig voelen. Ik hoor verhalen van mensen die een huis hebben op ongeveer 500 meter tot een kilometer afstand en die tot op vandaag de dag niet terug durven naar huis uit angst. Zodra je verder opgaat is het dus onveilig? Dat is wel de informatie en de verhalen die wij horen. Er wordt gewoon erg veel gevochten. En um, er blijven gewoon wel rapporten komen van de omliggende dorpen dat er gewoon nog steeds erg veel gebeurt. Mensen leven in angst in de bosjes. De tweede reportage van Koert Lindeijer vanuit de Centraal-Afrikaanse Republiek gaat over die bosjes. Waar het echte militaire conflict zich afspeelt. Die hoort u morgenochtend. Maar ik spreek straks naar achter met Koert vanuit de Centraal-Afrikaanse Republiek. Het is zeven minuten over half zeven dan nog steeds bij het NOS Radio 1-journaal. De inwoners van de Groningse gemeente Bedum... hebben gestreden voor de vrijlating van Greenpeace-activist Mannes Ubbels. Zo voelt Henk van den Velden tenminste. Hij was initiatiefnemer van de briefkaartenactie... om Ubbels vrij te krijgen. Bij winkels in het dorp lagen voorgedrukte protestpostkaarten... Ze konden zo naar de Russische ambassade in Den Haag gestuurd worden. Nu Ubbels op borgtocht vrij lijkt te komen, kijkt Van der Velde in een van de supermarkten positief terug op zijn actie. Terwijl de supermarkt uh, wordt schoongemaakt, komen we bij de plek waar allerlei kaarten hangen. Ja, hingen, want ze zijn alweer weg. Ze we zijn niet meer nodig, hè? Ze zijn, uh, nee, ze zijn niet meer nodig. Nou, we moeten nog even door. We willen nog even volhouden. Ook naar de aanleiding hiervan gaan we nog uh, wel wat doen, maar dan moeten we nog even overleggen. Hier zaten ze dus uh, in, kon je namen het rest erop zetten en dan postzegel erop doen. En op de briefbus uh, gooien. Maar deze dames die net afrekenen, hebben dat in ieder geval gedaan. Ja. ja. ja. ja. ja. ja. Nee, maar dat klopt. Nee, dat ja. was al 14 dagen geleden, Ja, dat was je leuk. Ja, Misschien ja. al wel weken. weken. De eerste dagen uh, op Borchtocht. Ja, ja. Ja, ja, ja, mooi. Ja. Ja, mooi hè? Ja. Het was voor waarom TV Noord. Australië dan niet, hè? Het was ook ja. voor TV Noorden. Ja. ja. Ja. Hè? Dat begrijp je toch niet? Nee, één is uh, niet uh, vrijgelaten. Ja, in Australië, daar begon het mee. Die kwam niet ja. vrij. Die nee. hebben waarschijnlijk geen mensen uit het dorp die handtekeningen zetten. Precies. Nou, ik denk dat de regering in Australië <laughs> nog openstaande rekening heeft. Dat denk ik. De winkelwagentjes gaan met z'n allen naar binnen. Gaan wij naar buiten. In de stilte van het dorp. Daar bent u, die kant op. Het is donker. Hebt u het idee dat duizend... Briefkaart uit Bedem uiteindelijk hebben geholpen? Nou, mede. Het is onderdeel van al die andere acties. En uh, mede daardoor uh, wordt er gewoon aandacht voor gebracht. En als er aandacht voor gevraagd wordt, moet er ook vanuit Bedem. Als oud Bedemer, kom je dan voor de oud Bedemer op. Ben je nou lid van Greenpeace ook? Ik volg het wel, ja. Nee, ik ben van zoveel acties lid. en uh, uh, uh, Nee. Maar van deze niet? Nee. Ik word nu wel lid. Ja. Maar dit had echt alleen maar te maken met het feit... dat hij uit deze gemeente komt en ja. nog in de buurt woont. Het heeft eigenlijk niks met de inhoud te maken van wat hij gedaan heeft. Nou, Het heeft wel met de inhoud te maken, maar hij is opgepakt. Hij zit vast. En of die, als iemand anders in Roemenië bijvoorbeeld opgepakt zou worden... dan ging hetzelfde gebeuren. Het is gewoon een oud-inwoner waar wij dus nu in dit geval voor opkomen... omdat hij in vrije wateren... Opgepakt is. Bovendien zijn ouders wonen hier in Beden. Um, de hele familie Ubels, die ken ik al vanaf uh, mijn jeugd ook. Dus, uh, uh, en heel veel Bedemers, die kennen hen, de Ubels. De Ubeltjes zijn bekend in Beden. Ik kan je nog wel een leuk verhaal vertellen ja. van een van de Ubeltjes. Ja, doe eens. Ja. ja. We staan hier nu bij Boterdiep. Even verderop zit de melkfabriek. En de melkfabriek had vroeger een ijsbreker. Want alles ging per boot aan en afvoer. Dat moest dus schoon blijven. Tot ergernis van veel inwoners van Beden toen. Wat gebeurt er? Het ijs was zo mooi, zo mooi glad. En daar kwam die ijsbreker aan. En we gingen net naar school. Dus je weet, toen waren we dus 15, 16 jaar. En ook een van de übeltjes was erbij. Ging die boot, ik zie nog die boot hier, die ijsbreker. En die ging die kant op. En hij aldoor net over die schotsende vooraan, dat die boven die niet verder kon gaan. Dus hij was toen ook al in actie. Een van de übeltjes. Dus toen zat het er ook al in hoor. Verhalen uh, van uh, Henk van der Velde over activist Mannes-Ubbels en de Ubbeltjes in de gemeente Bedem. Zodat wetenschapper Corinne Hofman krijgt een belangrijke prijs. Ze is gespecialiseerd in het Caribisch gebied, daar waar de koning en koningin nu zijn. Het NOS Radio 1 journaal. Elke dag het nieuws uit binnen en buitenland. We nemen u eerst mee naar John F. Kennedy. De hele week wordt herdacht dat president 50 jaar geleden werd vermoord in Dallas. President Obama reikte gisteravond de Presidential Medals of Freedom uit, een onderscheiding in het leven geroepen door Kennedy zelf. Voor de uitreiking legt hij eerst nog een krans bij het graf van de vermoorde president. Right, let's let's watch the president now, the current president uh, pay his respects. The uh, president, and the first lady, they're uh, speaking with some uh, Kennedy family, friends and relatives. The the tall young man you saw is J Jack Schlossberg, the son of Caroline Kennedy. Uh, Caroline Kennedy, now the United States ambassador to Japan. She only left... Days. This is uh, one of my favorite events every year, uh, especially special this year. Uh, as i look at this uh, extraordinary group of individuals uh, and our opportunity to honor them with our nation's highest civilian honor the presidential medal of freedom het is de hoogste onderscheiding die de Amerikaanse regering aan burgers kan toekennen the presidential medal of freedom obama's favoriete evenement van het jaar en dit jaar nog een tikje speciaal uh, and this year uh, it's just a little more special want uh, dit marks het 50th anniversary of President Kennedy establishing this award. 16 Amerikanen krijgen de onderscheiding die precies 50 jaar geleden door president Kennedy in het leven is geroepen. De honorable William J. Clinton. <applaus> oud president Bill Clinton is één van de 16. He doesn't stop. He's helped lead relief efforts after the Asian tsunami: Hurricane Katrina the Haiti earthquake his foundation and global initiative have helped to save or improve the lives of literally hundreds of millions of people and of course I am most grateful voor his patience uh during the endless travels of my secretary of state zijn stichting gaf hulp na de tsunami orkaan Katrina en de aardbeving in Haiti miljoenen mensen zijn door hem geholpen en ik zelf ook omdat hij geduld had toen ik zijn vrouw er eens op reis stuurde als minister van Buitenlandse Zaken. Oprah G. Winfrey. Even with 40 Emmy's the distinction of being the first black female billionaire. Oprah's greatest strength has always been her ability uh, to help us discover the best in ourselves. Als eerste zwarte vrouwelijke biljonair is het Oprah's grootste kracht om mensen het beste in zichzelf te laten ontdekken. Naast Bill Clinton en Oprah Winfrey kregen dus nog veertien anderen de onderscheiding. Een daarvan was astronaut Sally Ride. Ze was de eerste Amerikaanse vrouw die een ruimtereis maakte. Ze kreeg de medaille postuum, want ze overleed vorig jaar op 61-jarige leeftijd. Verkeersinformatie, Erwin de Hart, hoe is het op de weg? Ja, dus uh, zoals ik al zei, de dagelijkse files bij uh, Amsterdam en Rotterdam. Uh, er is één file die daar een beetje buiten valt. Dat is die op de A2 den Bos richting Utrecht. En dat staat tussen nieuwegein en Zuid en Knoop het Oude Rijn. En hij meet vier kilometer. We rijden door naar Rotterdam. Daar uh, staat het grootste gebouw van Nederland. En het hotel. Ja, ja. Die gaan nu eigenlijk in. Infiniever... Maar is daarbij vanochtend. Daar zullen die langzamerhand dit gebouw intrekken. Ja. Mm -hmm. We zijn er. Gelukkig. Ik, ik, ik, ben je in nu? Ik van die stijve nek niet meer af, Lara. Nee, dat, dat vrees ik ook. Zei je? Ben, je, ben je in het gebouw nu? Dat klinkt wat, wat ja. wel. Ja, ja. Ik okay. ben nu in het gebouw, de Rotterdam, waar vandaag de oplevering van is... sleuteloverdracht officieel aan een aantal huurders al, Een uh, aantal huurders zijn gebruikers. Uh, zijn er ook bewoners al dan? Uh, er zijn ook bewoners, die komen er ook uh, langzamerhand uh, in. En de eerste sleutels zijn al uh, overgedragen... Uh, aan de toekomstige mensen die hier gaan wonen in een van de appartementen. Iedereen kent wel de roltrappen van het Tweede Kamergebouw. Dat soort roltrappen, een van die roltrappen sta ik nu voor. Hij zal ietsje korter zijn, maar niet veel in dit atrium. Achter mij de lobby van het hotel wat erin zit. Nog helemaal kaal, een lege balie, beveiligingsmedewerkers. Lichtspots staan er klaar voor de ja, opening. Laten we het toch maar een opening noemen, toch? Uh, het is een oplevering, he, want zo hebben we het genoemd. Ja. En eigenlijk wat we nu gaan doen vandaag is het toch wel bijzonder. Want we hebben hier met bijna duizend mensen aan dit project gewerkt. Dus ja, we vieren eigenlijk de overdracht van de bouwers... naar de gebruikers, het hotel, appartementen, kantoren. Ja, en dat willen we op een bijzondere manier afsluiten... want we hebben hier meer dan vier jaar aan gebouwd... en nog veel langer aan gewerkt. Ja, heel veel nieuwsgierige Rotterdammers zijn er al langs gereden. Micha Mosberg is projectdirecteur namens de twee projectontwikkelaars. De roltrap doet het niet, hè? Dus we zouden dan nog verder omhoog kunnen... Hoe hoog is die nou eigenlijk precies? Uh, het gebouw is 150 meter. Uh, en eigenlijk bestaat het uit een soort plint. Die gaat tot een meter of 30. Uh, en daarna heb je dus nog drie torens die als het ware aan, uh, aan elkaar geschakeld zijn. Ze verspringen ook een beetje, hè? Ja, als je ja, aan springen. de buitenkant kijkt. Ja, het, ja. Zijn als het, ware, het is een soort blokkendoos die gestapeld is. En waar de blokken eigenlijk een beetje van elkaar verschoven zijn. Ja, zo wordt hij ook al wel genoemd. Hè? De blokkendoos is al gezegd. Het windscherm wordt die ook al wel genoemd. De reus van Rem. Want Rem Koolhaas is de ontwerper, de architect. Dat klopt het zijn al bijnamen bedacht, maar het is de Rotterdam genoemd naar het schip de Rotterdam. Ja, dit is uh, een gebouw is genoemd naar het schip van de Rotterdam, want eigenlijk wat we wilden doen is de, ook de metafoor hè, van uh, veel voorzieningen in één soort uh, gebouw. Uh, en we waren met de naam bezig toen het eigenlijk helemaal niet bekend was... dat uh, het schip de Rotterdam weer terug zou komen uh, in Rotterdam. Uh, ja, dat en omstreden van... schip, hè, dat oude stoomschip. Wat hier Want dat dacht ik ook. Je moet naar de Rotterdam, zeiden ze gisteren. Toen dacht ik ook meteen aan het schip, niet aan het gebouw. Maar dat gaat nog veranderen, denk ik. Uh, nou, ik je kan aan allebei denken. <lacht> dus wat dat betreft... Uh, uh, maar dit gebouw is op de plek uh, gebouwd... waar vroeger dat schip natuurlijk uh, naar Amerika uh, ja. vertrok. Nou, Holland-Amerika-lijn is hier ook vlakbij... Uh, die Pier eigenlijk, hè, Wilhelmina Pier. Ja, ik zie nog wel wat, uh, wat, wat trappen staan. En er moet nog wel het een en ander gebeuren. Maar dat heeft alles te maken met de inrichting meer, hè? Ja, dat klopt. Hè, want we hebben nu de overdracht. Uh, en de, ja, de gebruikers, hotel, appartementen... die moeten nu eigenlijk hun inrichting uh, meenemen. Maar het is natuurlijk een heel groot gebouw... dus dat heb je niet in, uh, in een weekendje geregeld. Dus we zijn denk ik haast bijna een jaar <laughs> bezig... Uh, voordat al die gebruikers zo langzamerhand... in het gebouw uh, komen te zitten en kunnen ja. werken. Ik loop er maar een beetje, ja, we lopen nu over eigenlijk niet de hal... Ja, we lopen in de hal, in het atie, maar toch al op een eerste etage. Ja, een soort gla glas met roosters eronder. Je kijkt, het is mat glas, je kijkt er niet echt doorheen. Veel glas trouwens. Er zit heel veel glas in. 50.000 vierkante meter glas is in dit gebouw. Ja, gebouwen. dat zijn van die getallen, dat wordt altijd een beetje abstract op de radio, hè? Want ook het aantal kamers of ruimtes bijvoorbeeld... 7.500 uh, kamers of en ruimtes. Dus ook ja. 7.500 sleutels. Dat is nog een heel gedoe, zo'n sleuteloverdracht. Uh, dat hebben we dus gehad. Uh, ja. uh, en ik kan me voorstellen: de sleutels werden afgeleverd in een container. Ja, meneer de behanger, begint u maar. Ja. Ja. Uh, beneden is een soort balie. Uh, ja, wie komt hier te wonen? hè? Wie komt hier te wonen? Uh, ja, in dit gebouw komen natuurlijk mensen te wonen, te werken eh, en te recreëren. Er komt ook een groot hotel met een groot congrescentrum. Dus straks, eh, als het helemaal eh, volledig functioneert... zijn er bijna 5000 mensen die per dag gebruik gaan maken van dit gebouw. De vertical city is hij ook wel genoemd. Dat komt daar eigenlijk een beetje vandaan. Hè. Het, is, het heeft heel veel bewoners, heel veel functies tegelijkertijd gestapeld op elkaar. Ja, en eigenlijk is de locatie waar het gebouw op staat... is maar net zo groot als een voetbalveld. Hè, en uh, dat stapelt zich erop. Dus straks wordt dit ook het dichtstbevolkte stukje Nederland... als het helemaal in bedrijf is. Ja, wat dat betreft past het wel bij de terminologie... Manhattan aan de Maas, dit helemaal. Uh, ja, dat kan je zo stellen. De Rotterdam aan de Maas. Ja. Goed, uh, kunnen we het er al helemaal in eigenlijk? Ja, we kunnen er helemaal in. Kunnen we naar de top? We kunnen de, naar de is top. is toch een soort radio met uitzicht wordt het dan. Ja, ja. Nou, dan alleen de lift doet het, het niet, Maino, helaas. Het ziet er mooi uit, want het is nog een beetje donker. Dus je Wacht, een wat zei nou? De lift doet het niet, helaas. Je moet met de trap. <lacht> nee, die doet het wel. Oh, jammer. <lacht> Ga je zo horen, Maino. Remmers, vanuit Rotterdam bij de Rotterdam. Het grootste, grootste uh, en hoogste gebouw in Nederland. Willem-Alexander en Maxima... ronden vandaag uh, feestelijk hun tour door het Caribisch gebied af... in Aruba, die ook een feestje kan vieren... is uh, archeoloog en specialist van dit gebied... Corinne Hofman. Ze krijgt vandaag namelijk de KNAW Miriam Prijs. Die prijs wordt elke twee jaar, geleden, uh, twee jaar gegeven... aan een vrouwelijke wetenschapper... die inspirerend is voor meisjes en vrouwen. Nou, mevrouw Hofman, goeiemorgen. Goeiemorgen. Mag ik u feliciteren? Dank u wel. Wat betekent deze prijs voor u? Nou, ik ben heel erg blij met deze prijs. Ik zie het uh, in eerste instantie... natuurlijk als een kroon op mijn carrière... tot uh, nu toe. En ook die van mijn uh, onderzoeksgroep... hier in Leiden. Uh, maar ik vind het daarbij ook een hele belangrijke stimulans... voor de positie van vrouwelijke wetenschappers... in Nederland. Want uh, als je nagaat... zijn er nog maar 15% vrouw... hoogleraar in ons land. Mm -hmm. En... Dat loopt zwaar achter als je dat vergelijkt met uh, andere landen in Europa. Bijvoorbeeld de Oost-Europese en Scandinavische landen. Hoe kan dat eigenlijk? Ja, hoe kan dat? Wellicht een maatschappelijk probleem. Ik weet het niet. Kinderopvang. Misschien uh, is het nog steeds raar om uh, als man te zeggen dat je huisman bent. Ik, ik weet niet waar het vandaan komt. Ik heb zelf nooit belemmeringen gevoeld. Uh, maar ik zie wel dat uh, het een feit is. Ja. 15% is uh, zeer laag. Dat zijn harde cijfers in feite. Hè? Dus moeten we, we, we extra blij zijn met deze prijs. Met de aandacht ook voor uh, vrouwelijke wetenschappers. Maar het gaat ook om uw onderzoek natuurlijk. Het gaat, ja, voor mij gaat het natuurlijk voornamelijk om mijn onderzoek. En waar gaat dat onderzoek over? Ja, um, ik ben ongeveer 25 jaar geleden begonnen met archeologisch onderzoek op het eiland Saba. Uh, en um, dat hebben we nu tegenwoordig uitgebreid naar het hele Caribisch gebied. Uh, onze belangstelling gaat voornamelijk uit... naar de oorspronkelijke Indiaanse bewoning van de eilanden. Mm -hmm. uh, en deze geschiedenis gaat ongeveer 4.500 jaar uh, terug... toen de eilanden voor het eerst bewoond werden door Indianen... die uh, vanuit het vasteland van Zuid- en Centraal-Amerika het gebied kwamen bewonen. En wij zijn met name geïnteresseerd in de mobiliteit... en uitwisseling van deze gemeenschappen. Dus uh, hoe gingen ze met elkaar om... Um, hoe wisselden ze um, uh, producten met elkaar uit? En ons huidige onderzoek richt zich dan met name op de relatie... tussen deze Indiaanse gemeenschappen en um, de Europeanen... die natuurlijk vanaf 1492 het gebied koloniseren. Ja, en, en wat leert het onderzoek u? Nou, uh, daar, op dit moment is er nog heel weinig over, uh, over die periode bekend... want traditioneel wordt er altijd van uitgaan dat de oorspronkelijke bewoners eigenlijk snel uitgemoord zijn en van de kaart weggevraagd zijn... door de Europeanen. Ja. En uh, het beeld dat we hebben... is voornamelijk gebaseerd op... Uh, de Europese geschiedschrijving. Dus mensen die met Columbus meekwamen... Uh, en die daarover rapporteerden... in Europa. Want de Indianen zelf... hebben geen geschreven bronnen... en daarom is de archeologie ook eigenlijk de enige manier om ja, dit verhaal te kunnen vertellen. Maar, maar u weet, weet u zelf nog niet zoveel, bent u nog niet achter de conclusies gekomen? Jawel, uh, dat zijn we natuurlijk wel. Want het is natuurlijk een onderzoek wat je doet op basis van 25 jaar uh, vooronderzoek. Ja, en uh, we zien natuurlijk dat er enorm veel uh, dingen veranderd zijn. Maar het is wel zo dat uh, de indianen niet uh, totaal verdwenen zijn. En zeker ook niet hun culturele gebruiken. Want die kan je van tot vandaag de dag eigenlijk nog wel hier en daar uh, als elementen terugvinden. In de huidige multietnische okay. samenleving natuurlijk ja. van het Caribisch gebied. En, en volgens Willem-Alexander en Maxima horen de eilanden bij Nederland. Ziet, ziet de oorspronkelijke bevolking dat ook zo? Um, nou, het koningshuis is zeer populair op de eilanden. Uh, dat heb ik zelf kunnen ervaren uh, in de afgelopen 25 jaar. Maar je kunt het natuurlijk ook zien op de televisiebeelden van de afgelopen week. Uh, er is een grote betrokkenheid bij Nederland en het uh, Koningshuis. Uh, de eilanden zijn deel van het Caribisch gebied, uh, waarmee ze ook natuurlijk onderlinge betrekkingen hebben. En dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Nee. Het is geen Nederland. Uh, uh, want het ligt in een, in een ander gebied. En de relaties met de andere eilanden zijn natuurlijk ontzettend belangrijk. Ja, en daar zou uw onderzoek natuurlijk ook een hele belangrijke rol in kunnen spelen, mevrouw Hofman. Dat is zo, want wij zien natuurlijk uh, al dat er 4500 jaar uh, bewoning is in dat gebied. En ja, dat, ze, dat die eilanden ook van elkaar afhankelijk zijn. Nou, het is interessant en, en gefeliciteerd. Ik wens u uh, een hele prettige dag. Oké. Okay. En fijn dat u eventjes in de uitzending wilde komen. Oké, okay, dank u wel. Dag. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Toch Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gevaarlijk zijn de wegen bij u in de buurt? De Volkskrant zocht het uit en inventariseerde het aantal... dodelijke ongelukken per locatie in Nederland tussen 2006 en 2012. De gevaarlijkste weg is de weg van Boekel naar Veghel. Daar vielen in een bocht vier doden. De overheid kwam maar traag in actie om iets aan die plek te doen. En dat geldt ook voor andere gevaarlijke plekken. Door trage reacties en stroperige samenwerking... wordt er niet snel ingegrepen. Verbrugge zei, ik bepaal wie positief is... Het staat op de voorpagina van het AD. Het is een citaat van een ex-wielrenner... over de voormalig bestuurder van de wielerbond. De krant sprak met insiders... naar aanleiding van de beschuldiging van Lance Armstrong... dat Verbrugge positieve tests vernietigde. Uit het stuk reist een beeld op... van een dictatoriale wielerbaas... die op de hoogte was van het dopinggebruik in de sport... en de groei van de sport belangrijker vond... dan er iets aan te doen. Nog een opmerkelijk verhaal in het AD. Want de gemeente Rotterdam heeft een miljoenenschuld... van inwoners bij de zorgverzekeraar Zilveren Kruis... in 2011 afgekocht. Voor 1 miljoen is een schuld van 7 miljoen afgekocht. Maar de gemeenteraad werd er niet over ingelicht. Het geld moest voor een deel terugbetaald worden... door betreffende uitkeringsgerechtigden En de hoop was dat nieuwe schulden vermeden zouden worden. Maar dat is niet gelukt. 7000 minima in de stad hebben opnieuw een grote betalingsachterstand. Prijsgevecht hypotheken weer open staat in grote letters voor op de Telegraaf. Vanaf 1 april volgend jaar kunnen de banken... voor het eerst weer vol de strijd aangaan om de gunst van de klant. Het lijkt er namelijk op uh, dat de Europese Commissie... geen concurrentieverbod oplegt aan SNS. Het concurrentieverbod van ABN loopt in april af. En Egon en ING waren alweer vrij om de strijd aan te gaan. En tot slot nog even naar de Tibetaanse monnik. Die brengt de ex leiders China in het nauw, staat op de voorpagina van Trouw. De krant interviewde de inmiddels de Spaanse monnik, die ervoor gezorgd heeft dat Spaanse ex-leiders van China uh, gaat vervolgen. In Spanje is het mogelijk om misdaden tegen de menselijkheid in het buitenland uh, mogelijk mits een betrokkenen Spaans is. Nou, tot zover. Het overzicht uit uh, verschillende media en kranten. Door dank dankjewel. Graag gedaan.